uur NPO Radio 1, met Jan Bon. Ondanks de meeste uh, recente privacy-schandalen... blijven veel mensen Facebook gebruiken omdat ze niet zonder willen... of omdat ze vaak vanwege hun werk niet meer zonder kunnen. Is Facebook too big to fail geworden? Een bedrijf dat niet meer mag omvallen omdat we inderdaad niet meer zonder kunnen. Zo direct gaan we het erover hebben. Na het NWS-journaal. Met Lot Lewin. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft de rechtbank niet misleid toen hij nog advocaat was. Dat stelt de Raad van Discipline die klachten over advocaat behandelt. De klacht was ingediend door een oud-medewerker van accountantskantoor KPMG. Hij was ontslagen en voerde een rechtszaak over bedreiging en intimidatie door de kantoorleiding. In de zaak was Grapperhaus advocaat van KPMG. Volgens de oud-medewerker hield Grapperhaus informatie achter voor de rechter. De tuchtzaak is bijzonder. Het komt niet vaak voor... dat een minister van Justitie en Veiligheid... vanwege eerder werk voor de rechter staat. De VN-organisaties VN die actief zijn in Syrië... kunnen niet nagaan of er gifgas is gebruikt in Douma. Medewerkers van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie... en de vluchtelingenorganisatie UNHCR... kunnen geen onderzoek doen omdat het te gevaarlijk is. Volgens Syrische hulpverleners is er bij een luchtaanval op de stad zaterdag... een bom met zenuwgas ingezet. Daardoor zouden tientallen doden zijn gevallen. De hulpverleners en westerse landen houden het Syrische leger verantwoordelijk. Maar Syrië en bondgenoot Rusland ontkennen dat er chemische wapens zijn gebruikt. Het percentage mensen bij wie een geslachtsziekte wordt ontdekt... is voor het eerst in jaren stabiel. Vorig jaar kwamen er meer mensen bij de GGD om een SOA-test te laten doen. Maar er werden niet meer ziektes vastgesteld, vertelt een onderzoeker. We weten niet helemaal goed hoe dat komt. We kunnen ook niet zeggen dat het voor heel Nederland zo geldt. Want we zijn natuurlijk afhankelijk van de mensen... die naar de Centra Seksuele Gezondheid gaan. En die zich daar laten testen. Maar in ieder geval bij die groep... Uh, zien we geen uh, veranderingen ten opzichte van vorig jaar... in het uh, aantal zoals wat wordt gevonden. Wel is er een lichte toename van het aantal gevallen van chlamydia... bij heteroseksuele mannen. Het is niet duidelijk wat daar de oorzaak van is. De afgelopen jaren was er een toename van het percentage bezoekers... met een seksueel overdraagbare aandoening. En dat komt doordat er steeds meer mensen... met een verhoogd risico worden getest. In Duitsland heeft een hond een baby van zeven maanden dood gebeten. Het gebeurde thuis waar de vader bij was in de deelstaat Hessen. De hond beet het kind in zijn hoofd. Het jongetje is in het ziekenhuis overleden. De hond is een kruising Staffordshire Bull Terrier. Het Griekse leger heeft waarschuwingsschoten gelost toen een helikopter van de Turkse kustwacht te dichtbij kwam, meldt de Griekse staatsradio ERT. De helikopter kwam volgens de Grieken te dichtbij een onbewoond Grieks eilandje dat vlakbij de Turkse zuidkust ligt. In een oude villa in Vlaardingen heeft een grote brand gewoed. Bij de brand kwam veel rook vrij en waarschijnlijk ook asbest. Volgens de brandweer zijn de asbestdeeltjes... door de felheid van de brand niet ver gekomen... en is er dus geen gevaar voor de omgeving. Congo wil dat Nederland de VN-donorconferentie voor het Afrikaanse land afblaast. Vrijdag praten verschillende landen in Genève over het beschikbaar stellen van geld... voor de inwoners die op de vlucht zijn vanwege conflicten en voedseltekorten. Nederland is vicevoorzitter van de conferentie. Diplomaten denken dat Congo bang is voor negatieve publiciteit die investeerders afschrikt. Dat zegt Afrika-correspondent Koert Lindeijer. Congo wil een attractieve bestemming zijn voor buitenlandse investeerders. Vooral mijnbouwbedrijven. En door zo'n conferentie wordt Congo dan toch geportretteerd... vindt de Congolese regering als een soort ellendeland. De Congolese regering dreigt met maatregelen als de conferentie toch doorgaat... maar maakt niet bekend wat voor maatregelen. Volgens de VN zijn er 4,5 miljoen mensen ontheemd in Congo. De regering houdt het op niet meer dan 23.000. Zo'n 13 miljoen mensen zouden acuut hulp nodig hebben. Het weer dan nog, wisselend bewolkt met de meeste zon in het noorden. In Limburg valt wat regen. Het is 16 tot 21 graden. Later vandaag en vannacht in het zuidoosten wat pittige buien. Mogelijk met onweer. Morgenochtend ook nog buien. Later droog en wat zon bij 15 tot 18 graden. Verkeersinformatie van de ANWB, Helene de Geest. Er staat file op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... tussen Knoop en Prins Klausplein en Delft, 4 kilometer. De vertraging is daar ongeveer 10 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht, want er is een busje met een aanhanger geschaard. Omrijden kan vrij gemakkelijk over de A4 daar. Verder file op de A50 van Zwolle naar Arnhem bij Apeldoorn. Daar staat 3 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd in het zuiden van het land... en dat leidt tot file op de A67 Belgische grens Venlo. Bij Geldrop staat daardoor 3 kilometer.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 Mark Zuckerberg wordt door het Amerikaanse congres gehoord. En de oproep van onze Nederlandse Arjen Lubach om te stoppen met Facebook gaat de hele wereld over. Maar gaan we er ook echt mee stoppen? Daar hebben we het zo over. Het Zingenmuseum in Laren ontvangt een schenking van ruim 100 schilderijen van de weduwe Ja Blokker. oprichter van de Blokkerwinkels. Zo direct gaan we terug naar een ander museum dat ook verrast werd met een schenking. In 2006 kwam het Westfries Museum voor het eerst in contact met kunstliefhebber Frans Lecoq Dagman de heemstedenaar was op zoek naar een plek waar hij zijn kunstwerken aan kon schenken. Hij overleed uiteindelijk op 25 december op 94-jarige leeftijd. En behalve zo'n 100 kunstwerken werd directeur Ad ook nog eens... volledig verrast door de astronomische schenking. Schilderijen van onder meer Israëls, Mauve en Breitner... en een kleine 2 miljoen euro. Het Westfries Museum erfde het vorig jaar... zodra dus het verhaal van de toen blij verraste directeur. En bij bedrijven als Google, Nestle, Amazon en Mars lopen ze al rond. Maar in Nederland zijn ze in opkomst. We zitten de hele dag en we hebben het ontzettend druk. Vaak te druk om in de kantine te gaan eten. Dus dan eten we maar bij ons bureau. En dan blijf je maar doorgaan. En door die hond ja, ga je ook met slecht weer naar buiten een paar keer per dag. Ja, de kantoorhonden. In de volkshand van vandaag stond dat een kantoorhond goed is voor de werksfeer en de ziekteverzuim verlaagt. In feit of fictie gaan we checken of dat ook klopt. Maar nu eerst, stoppen met Facebook is lastiger dan u denkt. Jan Mon. Ja. Een van de gegevens af. van zo'n 90.000 Nederlandse Facebook-gebruikers zijn mogelijk in handen gekomen van onderzoeksbureau Cambridge Analytica. Dat meldt Facebook aan de NOS. Wereldwijd is info van 87 miljoen mensen gebruikt in het dataschandaal. Dat bracht Facebook vanavond zelf naar buiten. Ja, je kan zeggen dat er wel eens betere tijden zijn geweest... voor Facebook-baas Mark Zuckerberg, Martijn Roosdorp. Ja, dat klopt. Uh, vorige week werd uh, bekend dat van al die Facebook-gebruikers... hun naam, woonplaats, vriendenlijst en hun likes bekend zijn bij bedrijven. De discussie over uh, privacy rondom Facebook is weer aangeswengeld. De grote man van Facebook, Mark Zuckerberg, die ging diep door het stof... en hij bood excuses aan. Ik ben echt heel verantwoordelijk dat dit gebeurt. We hebben een basisrekening om mensen's data te beschermen. En als we dat niet doen, dan hebben we niet de kans om mensen te servieren. Dus onze verantwoordelijkheid nu is om te zorgen dat dit niet weer gebeurt. Ja, hij is echt verantwoordelijk. Maar toch, de politiek gaat zich ermee bemoeien. En hij wordt vanavond verhoord door het congres in Washington. Ja, dat klopt. Spannend allemaal. Maar intussen is de aanval op Facebook uh, al lang geopend. Onder andere in Nederland door Arjan Lubach. Hij deed afgelopen zondag de volgende oproep.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 Arjen Lubach. En dat heeft succes, die oppel? Nou ja, dat is relatief moeilijk te zeggen. 60.000 mensen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in dit event. 24.000 mensen geven aan dat ze Facebook willen verwijderen. Maar ja, of dat nou daadwerkelijk gaat gebeuren, is de vraag. En of dat ook een deuk in een pakje met slaat is ook de vraag. Want Facebook heeft nog steeds zo'n 10 miljoen gebruikers in Nederland. Ja, om het maar even in het kader te zetten. Dankjewel, Medijn Rosdorf. Uh, ja, we blijven dus eigenlijk gewoon wel lid van Facebook. Ondanks al die schandalen. Ik ga erover doorpraten met Wouter van Noord. Hij is techjournalist bij en met Wouter Glazer. Hij werkte voor Hives. Ik weet niet of u dat nog wat zegt. Dat was het Nederlands alternatief voor Facebook. Hij maakte daar de opkomst en ondergang mee. En is nu strategisch adviseur op het gebied van social media. Goedemiddag Wouter Glazer. Goedemiddag. En zit op Facebook, hè? Ik zit zeker op Facebook. Want... Nou ja, het is, het is een medium waar, waar je bijna niet uh, meer zonder kan. Hè? Je gebruikt het om in te loggen op, uh, op andere diensten. Uh, je staat er met mensen mee in contact. Uh, en voor, voor mijn bureau glasnost zorg ik ook voor dat, uh, dat ik dingen deel uh, die relevant zijn uh, met, uh, met mensen. Voor werk en voor privé. Precies. Ja. Wouter van Noord, hier in de studio. Uh, jij hebt als techjournalist je Facebook-account opgezet. Ja, wel met vallen en opstaan. Het is een heel plakkerig uh, site. Je, je, ik heb nog niet aangedurfd om al mijn gegevens te verwijderen. Dus dan deactiveer je je account. En dan kom je er toch achter dat je het heel vaak gebruikt... ook als sleuteltje van andere websites, zoals Spotify... Of Airbnb. En op het moment dat je daar weer inlogt via Facebook. Dan activeer je je account weer. En zo prompt al je uh, vakantiefoto's weer fijn online. Je zit er gewoon aan vast. Waarom wilde je het ja, deactiveren? Niet helemaal er vanaf. Maar in ieder geval ja. niet meer actief maken. Nou voor mij wegen de voordelen niet meer echt op tegen de nadelen. Uh, ik denk dat uh, wat ik er heel erg van mis zijn bijvoorbeeld de uitnodigingen voor feestjes. En nog eens een babyfoto van een vriend die voorbij komt. Maar uh, alles bij elkaar optellen vind ik toch dat uh, die babyfoto's niet helemaal optellen tegen het ondermijnen van de democratie. Wat zo langzamerhand ook via Facebook wel uh, gebeurt. Wat blijkt uit dat hele Cambridge Analytica verhaal ja. En als tekstjournalist kun je het missen. Dat is lastig. Ik ben niet helemaal van social media af. Twitter, LinkedIn, dat soort dingen gebruik ik nog wel. Ja. Dus ik heb ook wel bewust daarvoor gekozen om de sociale media te gebruiken die ik echt nodig heb voor mijn werk. Maar ja, ook wat dat betreft, dat netwerk. Facebook zit natuurlijk zo vertakt in allerlei bedrijven en ook in het Mijnen en bij NRC dat het best zou kunnen dat ik weer eens een keertje gedwongen kan worden om daar gebruik van te maken. Maar dat is natuurlijk juist het grote probleem. Precies. even Ewout Kiefjit stuurde wij op pad eh, om mensen te vragen of zij van Facebook gaan. Nee, niet echt eigenlijk. Nee hoor. Nee, ik ook niet. Ik heb wel gekeken ook wat ze van me hebben, maar... Jij ja, heb ik ook opgevraagd, ik heb, ja. En wat hebben ze van je? Nou, wel iets. Iets interessants, maar voor de rest valt het allemaal heel erg mee. Nou, vertel eens dan. Nee, gewoon, gewoon, gewoon een foto wat ik nooit in contact heb gemaakt met Facebook. En dat in één keer bij de, bij de download stond, zeg maar. Maar voor de rest... Uh, helemaal niks. Nee, ben je geschrokken? Nee, het was niet zo schokkend. Dus, uh... Ik vond het ook niet heel uh, shocking. Ik denk, ja, dat heb ik ooit wel een keer aan iemand gestuurd. Dus het is niet heel gek dat ze het hebben. Maar ik had niet zoiets van, uh, dat is heel vervelend of zo, nee. En jullie hebben niet zoiets van, we gaan nu massaal allemaal van Facebook af. Nee. Nee, uit, ja, dat, nou ja, dat zit mij niet zozeer af, omdat ik er niet zoveel op doe. Maar ik denk voor jonge mensen die er wel heel veel mee doen... vind ik dat uh, wel een hele foute boel. Ja. Ja. is dat voor u een reden zijn om ermee te stoppen, om te verwijderen? Voor mij niet, voor die paar dingen die ik erop zit. Hmm. Maar ik kan me voorstellen dat de jongelui dat uh, wel doen maar dan ben je al te laat, toch? Wat staat er allemaal. Sowieso is Facebook een beetje gevaarlijk, vind ik. Ja? Ja. Toch om de dingen op te zetten. Ja? Nee, dan moet je zelf weten, toch, wat je erop zet. En wat zet jij er allemaal op? Wat ik wil, uh, wat erop staat. Niet zoveel. Ik kijk er vooral op wat anderen erop zetten. Ik ben er wel alert op, maar ik deel er ook niet zoveel op. Hmm. Met een reden. Bewust? Bewust. Nee, dat calculeer je een beetje in, vind ik. Op internet uh, weet je dat wat je erop zet... Ja... Dus ook al is het niet de bedoeling, ik, ja, nee. Nee, ja, nee, het schrik me niet af. Ik weet niet dat veel mensen hun uh, Facebook-account opzetten? Nee, dat geloof ik niet in. En als ze we het wel doen, ja, dan uh, zal het denk ik een halfjaartje duren voordat ze wel weer een nieuwe hebben. Ja, zover misschien voor die actie. Heel veel mensen lijken toch gewoon lid te blijven, he. ondanks alle kritiek die er op dit ogenblik loskomt op Facebook. Uh, Wouter, Wouter van Noord, uh, ja, enerzijds is het dus technisch niet makkelijk, he. dat beschreef je al als je er vanaf wil. Ja. Maar, maar, maar het is ook uh, om andere redenen uh, moeilijk, he. vanwege wat er staat, de contacten die mensen hebben. Ja, nou, en, en dat hele netwerk is natuurlijk ook ontworpen om ons engaged te houden, om ons zoveel mogelijk tijd erop te laten doorbrengen. Hoe doen ze, met ze dat met elkaar? Daar hebben ze allerlei trucjes voor, het sturen van push Berichten, de prioriteit die ze geven aan bepaalde berichten... via hun algoritmes in de tijdlijn. Dat jij bijvoorbeeld als een goede vriend uh, zijn profielfoto verandert... dan weet Facebook, die goede vriend is nu een beetje onzeker... zit een beetje te wachten op erkenning en misschien een like. Dus dan zet Facebook dat bovenaan jouw tijdlijn. Dus dat is gesorteerd door het algoritme van Facebook. Dus Je kunt je ook wel afvragen of de contacten... en, en, en uh, de likes die je krijgt op zo'n netwerk... of die wel echt van jouw vrienden komen. Of dat het ook wel voor een heel deel wordt genudged, gestimuleerd... misschien wel een beetje gemanipuleerd door dat netwerk. En er zitten allerlei van dat soort trucs ingebouwd... om het zo plakkerig mogelijk En zo verslavend mogelijk te maken. ja. ja. Uh, ik zit niet op Facebook. Blijf ik dan volledig buitenschot? Uh, er zijn ook... Uh, in België is nu een zaak uh, aan de gang tussen de privacy toezichthouder en Facebook. Uh, die, die draait om de vraag dat ook Facebook via jouw vrienden uh, jouw gegevens kan krijgen. En uh, dat zou wel eens kunnen botsen met privacywetten in België. Maar als ik geen contact heb met vrienden op Facebook, hoe komen ze dan bij mij terecht? Uh, als jij geen contact hebt met uh, vrienden op Facebook... dan kan het wel zijn dat Facebook in de telefoon... via de contactlijst van uh, uh, hun gebruikers kan kijken of jij daartussen staat. Dus zelfs als ik het niet opzit, dan nog weet Mark Zuckerberg eigenlijk dingen van mij... waarvan ik niet wil nou dat hij ja, die en, weet. Uh, ik neem aan dat jij op WhatsApp zit. Helaas. Ja, is, is, ook van Facebook. is ook van Facebook. Ik weet niet of je een onwijze Instagram uh, famous... Uh, nee, dat niet. Dat nee. niet nee. Maar hoe dan ook, je ontkomt het dus blijkbaar niet aan. En Wouter Glazer, uh, ja, jij stond aan de wieg van Hives, hè, in Nederland. Hebt nou, nog... De wieg durf ik niet te zeggen. Nee? Ik, uh, ik werkte bij de Partij van de Arbeid... en heb toen uh, uh, Wouter Bos het advies gegeven... om uh, als eerste lijsttrekker uh, op het platform te gaan. En een aantal jaar later uh, werd, ik werd ik gevraagd... om, uh, om daar uh, communicatie te doen bij huis uh, bij En dat was nog voor de overheid. Voorname door TMG en de teleurgang van het, van het platform. Ja, ja, want hoe heb je dat toen, op een Obama-achtige manier heb je Wouter Bos toen groot gemaakt in Nederland? <laughs> ja, nou ja, goed. We weten allemaal hoe het is afgelopen, hè? Daar pesten mijn vrienden nog ah, steeds dat is waar. Maar goed, um, het, uh, het is, het is dus in ieder geval was een tijd dat, uh, dat Wouter Bos uh, veel dingen op digitale vlak deed. Hè. Hij had een eigen podcast. En uh, Hives kwam toen net op. Dat was heel populair, ook bij mijn uh, vrienden. En toen dacht ik, ja, laten we ook die Tussen de 20 en 30 even, even goed uh, bereiken. En dat en, en geeft ook een soort van persoonlijk engagement aan van de, van de politicus. Uh, en dat leidde ertoe dat hij daarover mocht vertellen in, in diverse media. En uh, ja, toen volgde Jan-Peter Balken en uiteraard ook. Dat was die mooie strijd tussen het CDA en de, de P vandaan in 2006. Um, en uh, later toen, uh, toen, uh, mocht ik zelf bij, uh, bij, uh, bij HUIS werken. Ja, en HUIS speelde daar dus een belangrijke rol in. Ja, zeker. Ja, ja. Ook... Omdat het toen nog hip en happening was? Ja, maar ook, maar ook omdat uh, het een, een manier is om jezelf uh, te positioneren... Als, uh, als een modern leider die in contact staat direct met, uh, met, uh, ja, met de hivers, uh, zoals we dat ja. doen heet, de gebruikers. Wat wel interessant is, ik heb later Balkanen en nog, uh, nog, nog gesproken. Uh, en uh, hij vertelde dat hij echt elke uh, elk dag ongeveer uh, een aantal reacties terugstuurde... Uh, toen hij uh, minister-president was. Uh, dus hij was, was daar heel serieus mee, uh, nog een stapje serieuzer dan Waterbos. Uh, en dat, uh, dat vond ik wel heel erg leuk om te horen. Omdat je dan echt ziet dat het dus een, de mens achter de politicus het heel belangrijk vindt om, uh, om echt die engagement uh, op te zoeken met, uh, ja, met, met, met, met, met de burger. Achterban. Ja, ja, toch ja. heeft het huis niet geholpen, want die nee. is van uh, miljoenen gebruikers ingestort. Hoe, hoe ja. heeft dat kunnen gebeuren? Nou, een aantal redenen. Al een beetje in het begin. Uh, ja, toen nog niet. Uh, je kan nu tegenwoordig kan je overal ter wereld servercapaciteit uh, bestel, uh, bestellen. Dat kan via Amazon bijvoorbeeld. En uh, dat kon uh, toen nog niet. Dus op een gegeven moment kwamen er via internetcafés in Lima, in Peru... Uh, allemaal mensen met elkaar in contact. Die zeiden, oh, dat is een sociaal netwerk. Uh, oh, die is ook in Spaans beschikbaar. Uh, en toen kwamen er 260.000 Peruanen. <laughs> zaten op dat platform. Alleen wat gebeurde er toen... Als online gingen, dan konden de Nederlanders... om vijf uur hun foto's niet meer uploaden... omdat de servercapaciteit de andere kant van de oceaan overging. Dus op een gegeven moment heeft de AIZ echt moeten zeggen... jongens, we gaan niet meer meedoen met dat internationale spel. We richten het ons puur op Nederland. Ja. Dat, dat was, dat was een, onder, een, een deel van het onderdeel. Ja. Ja. Even tot slot van jullie allebei eerst Wouter van Noord. Wat verwacht je eigenlijk van de, die verhoring van Mark Zuckerberg? Hij wordt gegild. Ja? Die Amerikaanse congres- en senaatsverhoringen, dat zijn echt, uh, is echt politiek theater. Waar de uh, senatoren en de andere politici echt hun best gaan doen om zo kritisch mogelijk uit de hoek te komen. En hij heeft zich ook voor, voor wel wat te verdedigen. Maar is dat voor de bulle of zal hij echt nou, doen? Nou, nee, nee zeker niet. Een van... onderdeel van waar hij bijvoorbeeld over wordt gehoord straks, is ook over over welke Russische bedrijven politieke advertenties hebben getoond via Facebook. En dat heeft weer een directe link met het onderzoek van uh, speciaal aanklager Muller tegen de Russische inbrenging. Ja. Dus het gaat wel echt ergens over. En uh, waar Zuckerberg zich vooral zorgen over moet maken, denk ik, is regulering. Dus echt, echt strengere, strengere regels voor regels, Facebook. en ja. Nou ja, Daar gaan echt wel stemmen op om uh, misschien zelfs het bedrijf uh, op te splitsen. Of uh, de, uh, Steve Bannon, weet je, de, oude, de oude stratege van Trump... die heeft wel eens gepleit om techbedrijven zo te reguleren als uh, nutsbedrijven. Zoals rioleringsbedrijven re bijvoorbeeld. Dus echt veel dat is strengere regels. Dat, dat wilde je li liever voorkomen. de Glazen, ga jij van Facebook af? Nee. nee. <laughs> nee en, en wat verwacht jij van het verhoor? Nou ja, kijk, ik, ik ben persoonlijk heel blij dat er veel ophef uh, over is. Uh, omdat, nou ik vind het niet kunnen dat, dat er op zo'n manier uh, invloed uh, uitgeoefend kan worden... op uh, politieke besluitvorming en dergelijke. Aan de andere kant moeten we wel realistisch uh, zijn. Ik denk niet dat uh, Mark Zuckerberg de kwade genius was die dit uh, voorop gezet heeft. Die is ook verrast door de technologie die hij heeft grootgebracht... Ja. dat dat zo'n negatief impact uh, kan hebben. Maar op een gegeven moment wordt een bedrijf zo groot dat je daar niet meer op kan beroepen. En dan kan je niet meer alleen maar reageren op wat er gebeurt... maar dan moet je daarop anticiperen. En uh, Zuckerberg die biedt al jarenlang elke keer om zoveel tijd zijn excuses aan. Ja, hij uh, heeft gewoon 2,2 miljard gebruikers hij waar doen. hij een, een zorgplicht voor heeft. We, gaan het, we, we blijven het natuurlijk volgen, onder andere middels jullie. Dank voor dit moment. Wouter van Noord, Journalist bij NRC en Wouter Glazen strategisch adviseur op het gebied van social media. Nieuws via de NOS. Premier Rutte heeft er op zijn tweede dag in China hard gemaakt... voor meer vrijhandel en eerlijke concurrentie. Volgens Rutte houdt China zich te vaak nog niet aan de spelregels. Maar de Chinese president Xi Jinping beloofde vandaag wel beterschap. Correspondent Marieke de Vries. Marieke, Rutte had dus een duidelijke boodschap voor de Chinese president? Ja, zeker. Hij hield een uh, vurig pleidooi voor meer vrijhandel uh, in China en met China. En hij heeft uh, de Nederlandse zorgen overgebracht, geuit over ja, toch ook wel de oneerlijke manier van zaken doen. Uh, zoals Nederlandse bedrijven, Europese bedrijven dat uh, met Chinezen moeten doen. Oneerlijke concurrentie. Vaak worden Chinese bedrijven voorgetrokken als het gaat over grote projecten. En bijvoorbeeld ook de diefstal van intellectueel eigendom. Hè? Mensen die iets bedachten begon... Goed idee hebben gehad, Nederlanders die dat hier in China um, aan de man proberen te brengen. En daar gaan Chinezen bij werken bij dat bedrijf. Die stelen dat idee en gaan er zelf mee aan de haal. Nou, daar had Rutte ook geen goed woord voor over vandaag. En heeft hij toezeggingen kunnen ontlokken aan Xi Jinping? Nee, hij heeft wel recht tegenover de Chinese president gezeten. Ze hebben een goed gesprek gehad. De sfeer was ook wel prima. Maar Xi Jinping heeft natuurlijk niets concreet toegezegd. Hij deed dat wel meer in zijn speech eerder vandaag op dat economische forum. Hij Beloofde inderdaad, zoals hij ja, ook al zei, wetenschap dat China uh, meer zal gaan importeren. Dat ook de belasting uh, op auto's zal worden verlaagd. Zodat buitenlandse auto's makkelijker die Chinese markt op kunnen. En hij beloofde ook wetenschap op het gebied uh, van de handel. En dat China meer economische vrijhandelszones gaat openen. Allemaal beloftes. We moeten het ook nog maar even zien. Ja, want ik geloof dat hij dat ook wel eerder beloofd heeft. Hoe geloofwaardig is dat op dit moment dan? Nou ja, precies wat ik zeg. Uh, we horen dit wel vaker in speeches van uh, Xi Jinping. En dat gaat er dan altijd ja, uh, nogal uh, vurig en hartstochtelijk aan toe. Zo ook vandaag wel weer. Maar het blijft afwachten, zegt uh, Rutte ook toen we hem vanmiddag even spraken. Het is vaker gezegd. Het feit dat hij het hier vandaag heeft gezet in zijn toespraak als slot van zijn toespraak. Als een uitroepteken uh, Geeft op zichzelf hoop dat, dat ze het menen. Maar we zullen dat natuurlijk, we zijn niet naïef, moeten bekijken. Zien is geloven, zegt premier Mark Rutte. Is er trouwens nog over mensenrechten gesproken, Marieke? Ja, altijd dat hele gevoelige, heikele onderwerp. En ja, uh, uh, Rutte zei dat hij het inderdaad heeft aangesneden. Luister maar. In alle gesprekken met het Chinese leiderschap stel ik die uh, aan de orde. Er is ook een intensieve dialoog met China, een zogenaamde mensenrechten-dialoog. Uh, We herinneren ons een jaar geleden de panda's landen op Schiphol. Uh, toen was die, waren die gesprekken gaande hier in China. En over een paar maanden worden die gesprekken weer voortgezet in Nederland. Ziet u daar nou vooruitgang in? Het is heel belangrijk het aan de orde te stellen... Uh, uh, omdat Nederland uh, uh, mensenrechten uh, centraal stelt in onze internationale contacten... Uh, uh, het is niet zo omdat we dat doen dat het dan ineens allemaal verbetert. Maar ik denk wel dat alles wat we internationaal doen om de mensenrechten aan de orde te hebben. Toch helpt om ook hier dat hoog op de agenda te houden. Nou, heel concreet kon Rutte niet worden. Ook niet over uh, of het over bepaalde personen is gegaan. Bijvoorbeeld mensenrechtenadvocaten die hier al jaren achter de tralies zitten. Uh, hij zei dat het heeft, uh, in ieder geval uh, aan de kaart heeft gesteld. En dat er uh, verder nog een dialoog over gevoerd zal worden. Marieke de Vries vanuit China, dankjewel. We praten er niet graag over, maar het is ongelooflijk belangrijk poep. Morgen is het, dat weet u misschien, de Nationale Poepdag. Ik wist het niet overigens. En in Artes wisten ze het wel, daar besteden ze uitgebreid aandacht aan die dag. Jasper Buiks is microbioloog in Artes en hier aanwezig. Welkom. Ja, dankjewel. Hoe belangrijk is poep in Artes? Nou, eigenlijk heel belangrijk. Um, je kunt je voorstellen, we hebben veel dieren, waarvan ook veel grote dieren. Uh, neem olifanten, uh, nou... Maak het rijtje maar af. Uh, en daar gaat een hoop in, maar er komt ook weer een hele hoop uit. <laughs> Bij olifanten kan ik moeten... En wat doe je daarmee? Nou, wat we, wat we sinds kort doen, uh, naast Artis hebben we sinds, sinds drie, 3,5 jaar ook uh, een nieuw museum, Micropia. Wat helemaal over het, het onzichtbare leven gaat, over het microleven. Um, en wat we nu eigenlijk doen, we gebruiken um, micro-organismen om van die olifantenpoep uh, een soort van hele goede plantenvoeding te maken. Uh, en zo maken we eigenlijk dus het cirkeltje rond. Want die plantenvoeding gebruiken we bij ons in de, de zogenaamde eetbare tuin. En alle kruiden en groenten die wij kweken in de eetbare tuin... die geven we weer aan de olifanten. Die um, gebruikt en... het als mest? Ja, eigenlijk een soort van mest, maar dan een, een veel effectievere en een energierijke mest dan dat je het er normaal overheen zou strooien. Ja, ja, nu hebben jullie die grote dieren en kun je dat dus ook doen. Maar zou je dat ook op kleinere schaal kunnen toepassen als, als particulier, zeg maar? Zeker, zeker. Dat gaan we morgen op de Nationale Poepdag ook doen. Um, dus dan hebben we de hele middag een, een workshop waarbij je dus zelf met olifantenmest aan de slag kunt om dus je eigen, ja, dat noemen we bocassie, dat, dat, dat, dat eindresultaat, om dat zelf te gaan maken zodat je het op je moestuintje, je dakterras of je plantenpot uh, zelf kunt doen. Hoe doe je? je kan met het emmetje langskomen? Nou, of... Sterker nog, je krijgt van ons natuurlijk olifantenmest. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen het zomaar... maar. olifant in, in huis heeft. <laughs> precies. Nee. Dus je krijgt van ons uh, krijg je de spulletjes... Uh, en de tips en trucs hoe je dat kunt doen. En dan kun je dat uh, zelf dus echt, echt met je handen Gewoon in Gewoon thuis toepassen. Kun je dat thuis doen, ja. ja is, is het, we hebben het vooral over dieren hè, nu. Mm -hmm. Maar uh, ja, is het, voor mensen is, is, is het natuurlijk ook een ongelooflijk belangrijk onderwerp dit. Jazeker. En dat is... Um, Juist ook omdat poep, er gaat een enorme onzichtbare wereld eigenlijk achter schuil. De helft van je poep bestaat namelijk helemaal niet uit verteerd voedsel, maar uit, uit micro-organismen. We hebben het is over bacteriën, schimmels, gist. En ja, die zitten daar niet voor niks. Over het algemeen weet men wel dat de bacteriën in je darmen helpen bij je vertering. Dat gaat nog een stukje verder zelfs. Want zonder je darmbacteriën zou je bijvoorbeeld geen eens plantaardig voedsel kunnen verteren. Dus helemaal voor de vegetariërs onder ons: ja, die zouden helemaal niet zonder hun darmbacteriën kunnen. Maar die doen nog veel meer. Dus ze produceren vitaminen, ze produceren hormonen, ze houden je darmen gezond. Um, dus zonder ja, die hele wereld in je darmen um, zou je als mens niet, niet bestaan. Niet kunnen functioneren. Om, nee. om ons op het belang daarvan te wijzen... Uh, hebben we wij als optimist van de dag <lacht> uitgenodigd. Ik zou zeggen, ga je gang. Jasper Buiks, optimist van vandaag. Poep. Een stinkende bruine derry... die velen maar al te graag door de zwaanhals van hun toilet zien verdwijnen. Toch zegt Poep veel over je gezondheid... Er gaat een enorme schuil achter number two. Een wereld waar veel microbiologen graag meer over weten. De helft van je ontlasting bestaat namelijk uit microben. Onzichtbaar klein leven, zoals bacteriën, schimmels, gist. Je hele lichaam zit er vol mee. Sterker nog, je bent eigenlijk meer microben dan mens. Je draagt namelijk meer microben in je lichaam mee dan dat je lichaamcellen hebt. Samen noemen we hen ons microbioom, met als hoofdstad je darmstelsel. 99% van die biljoenen microben in je lichaam leeft in je darmen. En ze zitten daar niet voor niets. Ze verteren een groot deel van je voedsel... produceren allerlei vitamines en stoffen waarmee ze je darmen gezond houden. Ook trainen ze je immuunsysteem. Door het exact te laten weten welke microben ze wel aan moeten vallen... maar vooral ook welke niet. Ze blijken zelfs invloed te hebben op je gedrag. Je darmmicroben houden je dus gezond. Genoeg reden dus om goed voor je darmflora te zorgen. En in plaats van te denken: poep is vies, microben zijn gevaarlijk, koester je microben. Want gezonde poep betekent een gezond lijf. Jasper Buik, de optimist van vandaag. En al onze optimisten kunt u terugvinden op onze site: de sites van 1Vandaag en van Radio 1. Bent u zelf een optimist? Mail ons dan radioet Een schenking van tientallen miljoenen voor het Singermuseum in Laren. Je kunt je voorstellen hoe ongelooflijk blij wij zijn met, uh, met dit geschenk. Vorig jaar overkwam het west -Fries Museum in Horen het Ook... verrast door een schenking van meer dan 100 kunstvoorwerpen en schilderijen... plus een bedrag van 1,7 miljoen euro. Directeur Aad Geerdink kon zijn ogen eerst niet geloven. Zo direct hoort u hem. En meteen Rostov, jij kunt straks vertellen... of we allemaal op zoek moeten naar een collega... die luistert naar de naam Taki en een drinkbak heeft. Ja, of uh, Fifi. Ja, volgens de Volkskrant moeten we allemaal een kantoorhond... want uh, door een hond op kantoor of in de werkomgeving... zou het ziekteverzuimen omlaag gaan, de productiviteit omhoog en je hoort hem aankomen. We gaan checken of dat waar is. Na het NPO Radio 1. Ah, lot Levin. Het meldpunt van Veilig Thuis voor huiselijk geweld en kindermishandeling... in de kop van Noord-Holland komt onder verscherre toezicht te staan. Het lukt het meldpunt niet de wachtlijsten weg te werken. Volgens de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd... zijn 190 meldingen nog niet in behandeling genomen. De politie onderzoekt beelden die afgelopen weekend zijn gemaakt terwijl in een shisha lounge in Den Haag een 17-jarige jongen werd doodgeschoten. Op de video zijn twee knallen te horen, daarna rent iemand weg. Over de toedracht is nog niets bekend en de politie heeft nog geen verdachte aangehouden.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 En het percentage mensen bij wie een geslachtziekte wordt ontdekt... is voor het eerst in jaren stabiel. Vorig jaar kwamen er meer mensen bij de GGD om een SOA-test te laten doen. Maar er werden niet meer ziektes vastgesteld. De afgelopen jaren was er nog wel een toename. En dat kwam doordat er steeds meer mensen met een verhoogd risico werden getest. Verkeersinformatie van de ANWB Kieskwaks. Op de N50-zolle richting Emmeloord staat file bij Kampen-Zuid. Er is een ongeluk gebeurd vanaf Broek ruim 5 kilometer. Vertraging is een kwartier. Jan Een vandaag. De SGP bestaat deze maand 100 jaar en daarmee vormen we de midden de oudste van al onze politieke partijen. In die eeuw is de Bijbel niet veranderd, maar Nederland natuurlijk wel. En daarom werd de partij in 2006 bijvoorbeeld gedwongen vrouwen verkiesbaar te stellen. Laura Kors ging naar Vlissingen, want daar zetelt het enige vrouwelijke raadslid van SGP-huizen. Welke kant zullen we het gaan oplopen? We naar boven, ja. Is dat de mooiste route? Ja, natuurlijk. Wat, waar brengt ons dat heen? Langs uh, aan het water. Hè? Zicht op de scheepvaart. Hier komen de schepen uh, ontzettend dicht langs de kust. Daar zijn we uniek in, volgens mij in de wereld. In ieder geval in Europa. En, uh, ja, Ik voel me dan trots. Gewoon trots als Vlissingse dat wij dit hebben. Dus, uh... Toen Lilian Jansen uit Vlissingen raadslid werd... gaf haar politiek actieve vader het volgende advies. Van als je raadslid bent, zorg ervoor dat je in het nieuws bent. En zorg ervoor dat je zichtbaar bent in de samenleving. Nou, dat lukte dubbel en dwars. Want als eerste gekozen SGP-vrouw kan ze over aandacht niet klagen. Hij heeft er toen ontzettend van genoten. En hij is zelf ook 20 jaar laatst zitten geweest. Hij zei, Liel, je hebt meer aandacht gekregen in een paar weken dan ik in 20 jaar. Want ja, van oudsher is de SGP tegen vrouwen in de politiek, zegt partijhistoricus Wim Firet. Daar heeft de, de partij altijd een vrij strikt standpunt in ingenomen. Ze vonden dat horen bij de regeermacht. En op grond van bijbelse gegevens kwam de regeermacht, komt de regeermacht de vrouw niet toe. Maar de rechter oordeelde in 2006 anders. Vrouwen moeten lid en verkozen kunnen worden essentieel voor Jansen. Want anders... Ja, dan had ik me geen kandidaat kunnen stellen. En dan was er in Vlissingen geen SGP geweest. Nee, dat klopt. Ja. En nu opent het uitzicht voor ons. Ja. Ik, nu is het wat heien, maar als het echt heel helder is... dan kan je, als je zeg maar, een beetje naar rechts kijkt, dan kan je de havens van Zeebrugge zien, België. Nou, die meneer. Die, fietste man langs met een ontzettend decolleté op de fiets. Ik krijg bijna hoogtevrees, nee hoor. Is dat stereotype voor de man in Vlissingen? Nee hoor, nee hoor. Ik, het is de eerste keer dat ik het zie als ik heel eerlijk ben. Dus. Ik heb met u afgesproken omdat de SGP deze maand 100 jaar bestaat. In 100 jaar tijd bent u nog steeds de enige vrouw die ooit gekozen is voor de SGP. Ja, dat klopt. Wat vindt u daarvan? Nou ja, ik ben in ieder geval blij dat het binnen 100 jaar gelukt is. Dus, uh... Weet u wie er op u stemmen? Um, ja, de achterban, dat zijn 300 mensen, denk ik. Misschien ietsje meer. Gereformeerde? Ja, van, uh, van de eigen reformatorische achterban, zeg maar. Er, uh, ja goed, we hebben 1100 zoveel stemmen, 1164, geloof ik. Dus dat zijn heel veel sympathisante stemmen geweest. Ja, dat is uh, allerlei. Uh... Gewoon oh, een uh, leuke, leuke, vriendelijke, liberale mensen. Dat zijn uh, stoere mensen onder de tatoeages. Dat maakt allemaal niet uit. Maar ja. ondanks dat bent u wel een echte SGP, er. U omarmt de SGP-partijbeginselen. Dat klopt, ja. Dus u zou ook het liefst de doodstraf terugzien keren. Ja. En u zou ook uh, liever geen gebedsoproepen vanuit moskeeën meer horen. Je kan dat wensen, maar ik denk niet dat je het kan eisen. De emancipatie van de vrouw moet worden bestreden. jongere generatie SGP, je ziet al die jonge meiden... die leren allemaal door... En die gaan ook werken. Dat zie ik bij mijn eigen oudste dochter ook. was eerst van plan hè, om te trouwen. Die zei en als de kinderen komen, mam, dan moet ik toch gewoon doorwerken. Want ja, We willen een huis kopen en anders is het niet te betalen. In de Bijbel werken vrouwen ook volop mee. Als ik dit allemaal zo hoor, vraag ik me af: in hoeverre bent u eigenlijk nog wel een vertegenwoordiger van het SGP-gedachtegoed? Ja, ik denk het wel, maar dat, ik denk dat de regels wat verouderd zijn... maar dat regels af het, of standpunten soms door de tijd worden ingehaald. En dan moet je als gewoon SGP er, dan moet je daar gewoon nuchter mee omgaan... als je in politiek uh, beslissingen neemt. Dan maar honderd jaar zeggen. lang bestaan jullie, maar ja. de Bijbel is niet veranderd. Nee, maar de, de Bijbel is natuurlijk in een bepaalde tijd ook geschreven. Dat moet je ook jij ja realiseren. Verwachten mensen dat u als SGP-vrouw liberaler bent dan de partij. Dan denken ze van, ja, dat mensen dat is daar zomaar binnengekomen. Heel veel uh, soort revolutionair, die zal nu wel overal tegen zijn. Maar uh, dat is dus ook weer niet het geval. Uh, dan bent u zeker ook uh, tegen dat homo-standpunt. Of bent u voor abortus? Of bent u opeens voor eten euthanasie nee, nee, dat is absoluut niet Ik nee, geval. Tegen abortus gewoon nog. Echt? Tegen homohuwelijk. Tegen ja. euthanasie. Ja, klopt. Dat wil ik gewoon kunnen denken. En dat moet ik ook eerlijk kunnen zeggen. Wat vindt u ervan dat zodra er iets met de SGP is de media weer bij u aanklopt? Ja, ik weet ook niet wat dat is. Ja, ik hoor daar nu ook bij natuurlijk. Ja, dat, weet ik. Ja, dat klopt. Ik, uh, en ik moet zeggen, dat is ook wel gewaardeerd door mede Flissingen. of wat nou een, een socialist is of een liberaal, dat maakt niet uit. Vlissingen is wel op de kaart gezet. Ik kan namelijk geen enkel ander raadslid in Vlissingen noemen. <laughs> dat ik is zeg het heel ja, Dat snap ik, ja. Er is natuurlijk wel een deel van de Nederlandse bevolking... die wel heel bijbelvast is, zo bijbelvast... Dat die geen vrouwen gekozen willen zien worden. Nee. Hebben die dan nog wel een plekje bij de SGP? Uh, niet bij een politieke partij. Want je weet nu door de rechtelijke uitspraak dat je in Nederland geen bestaansrecht hebt. Dus uh, dan moet je een soort uh, protestbeweging opstarten of zo. Net als wakker dier bijvoorbeeld. Een wakkere man? Ja, zoiets. <lacht> ik weet niet of het veel aanhangt. Misschien een paar aanhangt. Maar uh, wat je ermee uitricht, weet ik niet. Ik denk gewoon. Uh, je leeft in een democratie. Je bedoelt dus democratisch besloten. Respecteer dat dan ook. En. Ga daar niet te veel voor de drempel liggen of uh, wat dan ook. Nee. Zegt SGP-raadslid Lillian Jansen uit Vlissingen. Morgen kijken we naar de toekomst van de SGP. Een partij die een eeuw lang kon rekenen op een vaste achterban. Maar ook op dat vlak blijken de tijden te veranderen.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 constantly When you love someone You're always insecure And that's only one good way To reassure Tell her about it Let her know how much she cares When she can't be with you Tell her you wish you were there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 it makes Billy Joel, tell her about it. Waar heb ik dat eerder gehoord? Ja, want een verzameling schilderijen plus een complete nieuwe vleugel aan het museum, dat krijgt het Singen Museum in Laren van de familie Blokker, van de winkelketen. De schenking is tientallen miljoenen waard en het museum is natuurlijk in de wolken. Dit is echt een, een onvergetelijke dag zal het worden, want ja, je kunt zich voorstellen hoe ongelooflijk blij wij zijn met, uh, ja, met dit geschenk. Eigenlijk voor de, de museum, de, de kunstliefhebbers in Nederland, die een enorm cadeau krijgen. Een museum dat een overdonderende schenking krijgt. Dat overkwam ook het Westfries Museum in Horen vorig jaar. Na het overlijden van een inwoner van Heemstede. Die schonk honderden kunstvoorwerpen plus 1,7 miljoen euro aan het museum. In 2006 kwam het Westfries Museum voor het eerst in contact met kunstliefhebber Frans LeCocq Dagmanville. De Heemstedenaar was op zoek naar een plek waar hij zijn kunstwerken aan kon schenken. Hij overleed uiteindelijk op 25 december op 94-jarige leeftijd. En behalve zo'n 100 kunstwerken werd directeur Art Gering ook nog eens volledig verrast door de astronomische schenking. Ja, en met directeur Art Gering van het Westfries Museum heb ik nu contact. Goedemiddag... Goedemiddag. Ja, heel veel kunst. Plus ook nog eens een keer 1,7 miljoen. Wat dacht u eerst? Is dit een 1 april grap? Nou, ik moet je uh, eerlijk zeggen dat uh, toen ik de brief uh, onder ogen kreeg... van de notaris, waarin dat bedrag dan uh, staat... heb ik wel even nullen geteld... Uh, want uh, wij wisten helemaal niet dat uh, behalve de, de kunstobjecten... dat er ook nog een heel groot geldbedrag aan verbonden zou zijn. Dus dat kwam voor ons toch wel als een uh, hele fijne verrassing. Ja, want wat, wat is zo'n beetje het budget dat u heeft eigenlijk voor aankopen? Uh, nou, dan moet u niet schrikken, maar dat is uh, 20.000 euro per jaar. <laughs> dat is aanmerkelijk minder dan die 1,7 miljoen. Ja, voor 20.000 euro, kun je niet heel veel potten mee breken. En, en normaliter uh, proberen wij dan via de vrienden van het museum... via crowdfunding, via uh, fondswerving... proberen we ons uh, aankoopbudget uh, op te hogen. Zeker wanneer er concrete aankopen uh, zijn. Uh, maar ja, dat wordt nu toch iets makkelijker met, uh, met, dit, met deze schenking. Ja, wat heeft u al gekocht? Uh, een paar kleine zaken. We hebben uh, drie magistraatskussens gekocht. Een lakzegelstempel. En ja, dat, dat, dat is nog niet heel spectaculair. Maar we zijn uh, wat betreft de aankoop van een aantal grotere zaken... nog in de onderhandeling. Want het is natuurlijk zo, het heeft in alle kranten gestaan... het Westfries Museum krijgt een groot, groot bedrag. En dan wil je natuurlijk niet meteen al te gretig zijn. Want dan weet je zeker dat je de hoofdprijs betaalt. Ja, maar ja, goed, dat weten ze toch wel van u nu. Ja, maar als je uh, niet meteen met uh, de prijzen uh, die men vraagt akkoord gaat... ja, het is, uh, het is een, een beetje een, een spel. Uh, you play hard to get. Mm -hmm. Ja, maar u heeft dus wel van alles op het oog... maar laat inderdaad nog niet meteen het achterste van de tong zien. Uh, dat klopt helemaal. Ja. In juni, begrijp ik, gaan toch die bezoekers... ondanks het feit dat u bescheiden bent tot nu toe met inkopen... toch wel iets merken he, van die schenking? Zeker, zeker, want uh, in de collectie van uh, Frans Lecoq d'Armanville... zitten prachtige schilderijen van de Haagse School. En wij hebben deze zomer de tentoonstelling Lage Landen... waarin veertig uh, topstukken uit het Rijksmuseum te zien zijn... met het landschap als verbindend uh, thema. En we laten als uh, uh, toetje, als het ware, op die tentoonstelling... laten we de landschapsschilderijen uit uh, de collectie uh, Lecoq zien. En daar zitten werken bij van uh, Hendrik Weissenbroeg... Uh, Georg Breitner, Anton Moven. Dus echt uh, hele mooie stukken. Top werken. En, en, en u krijgt nog veel meer dan die schilderijen. Hè? Honderden kunstvoorwerpen. Ja, dat klopt. Uh, anders dan bij uh, de schenking aan het zingenmuseum, waarmee ik mijn collega van harte uh, feliciteer... Uh, gaat het hier niet om een verzameling. Het gaat om een uh, uh, um, familiebezit eigenlijk. Het gaat om een groot aantal voorwerpen... die uh, uh, van generatie op generatie uiteindelijk bij de heer Le Kok terecht zijn gekomen... en waarvoor hij een goede uh, plek zocht. En daar zitten dus hele mooie uh, kunstwerken tussen... maar ook ja, uh, wat meer doorsneden. Nee, uh, objecten. Zoals? Nou, uh, dan kunt u denken aan, uh, aan, aan meubilair... Uh, wat uh, niet per definitie uh, uh, heel erg oud uh, hoeft te zijn. Want de heer Le Kok, uh, die zei van... nou, ik, ik schenk feitelijk mijn hele inventaris aan het uh, museum... en de objecten die jullie museaal vinden... die nemen jullie op in je collectie. Uh, de objecten die je zelf niet museaal vindt... daar uh, mag je een, uh, een betere bestemming voor zoeken. En uh, als dat ook niet lukt, dan mag je ze desnoods verkopen. Desnoods? Ja. Pas op de laatste plaats. Ja, natuurlijk, want uh, uh, het is natuurlijk niet de bedoeling... dat als een museum uh, iets van, een, uh, uh, van iemand geschonken krijgt... dat je dat dan meteen doorverkoopt. Ja. Uh, daar zijn hele duidelijke museale uh, normen voor. Ja, dat, dat, dat kan ik me voorstellen. Maar, maar, want u kunt, of wil misschien ook niet... al die hele uiteenlopende voorwerpen in een museum kwijt, kan ik me voorstellen. Nee, wij, zullen, wij zijn een museum van de Gouden Eeuw. Uh, wij, wij vertellen het verhaal over de periode 1500-1800. En met name die uh, objecten, en die zitten er gelukkig uh, in de collectie... die zullen wij uh, in onze vaste presentatie uh, laten zien. Daarnaast zit er ook nog echte familiebezit. Uh, uh, objecten die je kunt relateren aan uh, de familie Lecoq. Uh, zoals familieportretten en dergelijke. En die bewaren we natuurlijk ook uiteraard. Want dat is de hele opzet van uh, de heer Kok geweest. Ja, En, en dan, als u dan kijkt naar het Singer Museum. Die krijgen dus naast die schilderijen van de familie Blokker ook nog geld. Om er een hele vleugel bij te bouwen. Dat, dat is helemaal een ideaal geschenk of niet? Dat is inderdaad een ideaal geschenk. Geschenk, als je dan ook nog eens kijkt naar de, de inhoud van, uh, van de collectie. Uh, dat past helemaal bij het museum En als je dan inderdaad ook nog meteen geld voor je uitbreiding uh, krijgt... nou, dan... Uh, ja, dat is echt wel een felicitatie waard. Want, want zou, zou u dat eigenlijk ook willen, uh, na die schenking... Uh, met zoveel kunstwerken, dat als u zou kunnen uitbreiden... dat u dan ook meer zou kunnen laten zien? Nou Sterker nog, uh, wij hadden eigenlijk al uitbreidingsplannen. Uh, uh, en die uitbreidingsplannen die zijn door, uh, door deze schenking alleen nog maar uh, actueler geworden. En uh, doordat we nu ook uh, zelf wat meer financiële middelen uh, hebben... wordt die uitbreiding ook, uh, ook makkelijker. Dus een deel van het geld zou ook naar die uitbreiding kunnen gaan? Van die 1,7 miljoen. Ja, in ieder miljoen. geval, uh, hè, uh, uh, ik, ik denk dan niet zozeer aan, uh, aan stenen. maar meer aan, uh, aan de inrichting van uh, dat deel van het museum. dat dan wordt uitgebreid. Ja. Was, was het voor het eerst eigenlijk dat West Museum zo'n schenking ontving? Ja, zonsschenking wel. Van, van die omvang dat, uh, is het museum ook nog niet eerder overkomen. Uh, we krijgen gelukkig uh, regelmatig uh, schenkingen. Met name van uh, particulieren die uh, uh, iets verzameld hebben. wat heel goed aansluit bij onze eigen collectie. En uh, dan kunt u denken aan schilderijen. Maar in mei krijgen we bijvoorbeeld een hele mooie uh, collectie glas. uit de 17e en 18e eeuw. Uh, en ja, dat, daar zijn we ontzettend blij mee. Maar in de orde van grootte van honderden objecten en 1,7 miljoen. Nee, dat is echt een, een unicum. Maar worden schenkingen wel steeds belangrijker voor musea? Ehm um... Nou, het, het, het rare van schenkingen is, is dat je er natuurlijk nooit op kan rekenen. Dus je kan er geen beleid op maken. Maar als de, de geldkraan uh, aan, aan de kant van de subsidies uh, uh, verder dichtgaan, dan wordt uh, de steun vanuit particuliere hoek natuurlijk wel steeds belangrijker voor musea. Dus ja, ik kan me voorstellen dat uh, zo'n schenking voor het zingenmuseum een ontzettend belangrijke uh, ontwikkeling is voor de doorstart van dat museum. Zoals ook deze schenking aan het Westfries voor ons heel erg belangrijk is voor onze toekomstige ontwikkeling. Nou ja, omdat je ook steeds vaker hoort, bijvoorbeeld op veilingen... dat het voor musea heel lastig is om ertussen te komen... omdat er ook steeds meer vermogende particulieren zijn die toeslaan. Ja, dat is absoluut waar. En uh, zeker uh, zeg maar museum met de orde van grootte van het, uh, het West-Fries museum... Uh, is, uh, hebben wij in het verleden vaak uh, achter het net gevist. En zou dat dan kunnen betekenen dat als die particulieren... er zelf genoeg van hebben, lang genoeg naar hebben gekeken... en denken, nou, ik leef niet lang meer, dat, dat u ook vaker schenkingen mag verwachten... of is dat te veel wishful thinking van mijn kant? Nee, nee, nee. Dat is inderdaad een, een ontwikkeling die je ziet. Ik, ik denk dat er een generatie uh, nu uh, op een leeftijd komt die het uh, in hun leven goed heeft gehad, die een passie hadden, uh, verzameld hebben. En dan inderdaad uh, kinderen hebben die zeggen nou we hebben er zelf uh, weinig interesse in. En dan uh, zoeken deze verzamelaars inderdaad naar een plek waar de verzameling uh, terecht kan en waar, waar wellicht ook hun naam nog uh, aan verbonden. Kan blijven. En, wellicht, en dat, ja? is duidelijk een, dat is duidelijk een trend die je ziet. Precies, dat klopt. Ik wou zeggen, er liggen misschien mooie tijden voor u nog in het verschiet. Dank voor dit gesprek. Ad Geerding, directeur van het Westfries Museum. Nee, noemen ze dat. Ik vind het best ouderwetse zo eigenlijk. Rafael Zediek was dat met Love Dead Girl. Feit of fictie? Honden op kantoor, dat is leuk hè, Martijn? Ja, nou, ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken. Waarom niet? Ik hou niet zo heel erg van honden. Echt niet? Nee, niet. Oh. Maar is dat ook de reden dat je die uitspraak in de Volkskrant bent gaan checken? Ja, inderdaad. Want in de Volkskrant staat dat kantoorhonden ervoor zorgen dat de werksfeer beter wordt en het ziekteverzuim omlaag gaat. Nou. Aan bellen, dus met Carolien van Kranenburg om te beginnen van het Zeeuwse Via Fox eh, groot kantoor. En ze hebben een kantoorhond, Dolly. En ik was benieuwd of Dolly eigenlijk wel bevalt. Ja, de valt uh, prima. Iedereen uh, loopt met haar ook uh, als het regent. En uh, nou, wij zitten hier hele dagen achter de computer, dus het is heerlijk om even van de computer uh, verplicht weg te moeten en uh, even een frisse mensen te halen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Zeker met dit weer trouwens, uh, maar. Hoor ik de baas al zeggen, gaat dat niet ten koste van het werk? Ja, dat dacht ik ook al, dat gewandel met de beest. Uh, nou, uh, ik vroeg het aan gedragspsychologe Lotte Spijkerman. Of zij zo'n kantoorhond... of zij denkt dat die voor mindere productiviteit zorgt. Uh, ja, als je een wandelingetje gaat maken met de hond... dan kun je je voorstellen dat je dat misschien een half uurtje van je, van je tijd kost. Um, maar als je het bekijkt in het kader van wat levert het op... Uh, en wat zijn de resultaten... dan zou je ook kunnen zeggen dat het juist een heel goed experiment zou kunnen zijn... om een kantoorhond in te zetten omdat je bijvoorbeeld betere, innovatievere ideeën krijgt. En dat mensen het fijner vinden om toch even de zinnen te verzetten... en daardoor wat minder stress ervaren. Zo, betere ideeën, minder stress. Ik zou zeggen, uh, koop zo'n hond. Maar in hoeverre weet je nou dat het ook zo is? Want als die hond er niet is, merk je dan ook het verschil. Ja, dat zou de goede test zijn, mevrouw van Kranenburg. Die uh, moet heel soms de hond thuis laten. En dan merkt ze wel verschil bij VIAVOX. Um... Nou, als Dolly er niet is, dan uh, gaan we eigenlijk maar door en door uh, met, met de werkzaamheden achter de computer. En je neemt niet even de tijd om even, even te ontspannen. Dus, dus dan is het toch meer. Het lijkt wel alsof er dan meer druk is dan als Dolly er is. Hmm, fijner als hij er is. Lijkt dus een goed idee. Maar aanleiding was de uitspraak in de Volkskrant... dat de werksfeer beter wordt en dat er minder ziekteverzuim is... door zo'n kantoorhond. Is dat zo? Ja, dat hebben we ook gevraagd aan gedragspsycholoog Lotte Spijkerman. En zij zegt dat het die twee dingen, hè, dus verbeterde werksfeer... en minder ziekteverzuim, dat dat wel twee verschillende dingen zijn. Met name over de uh, werksfeer is het heel moeilijk om te zeggen... of dat nou klopt of niet omdat daar denk ik ook een grote component in zit... waar het gaat over de match tussen de werknemers en de hond. Aan de andere kant, als je het hebt over dat dat leidt tot uh, minder ziekteverzuim... denk ik dat je daar wel kunt stellen dat dat absoluut een feit is. En als we kijken naar ziekteverzuim en we trekken dat lijntje iets verder... dan weten we dat ziekteverzuim... dat daar een van de grootste oorzaken uh, stressgerelateerde factoren zijn. Dus even doorberedeneerd zou je kunnen zeggen... dat als een hond inderdaad de stress verlaagt... dat dat ook leidt tot minder ziekteverzuim. Ik denk toch dat een van ons de opdracht gaat krijgen... om een uh, leuke kantoorhond uit te zoeken. Ja, Dushi, de redactie pitbull of zo. Uh, nee, in ieder geval, het is een feit. Een kantoorhond zorgt inderdaad voor minder uh, ziekteverzuim. Ik, ik heb zelf maar liever een, uh, een kat. Nou ja, dat kan ook, toch? Ja, nee, nee, we, gaan, we moeten zoek naar een hond. Dit klinkt overigens heel anders. Overigens, uh, nog even, want in die uitspraak begreep ik... het maakt wel uit wat voor hond. Is dat zo? Nou ja, toch, dat, dat, dat, dat vertelde ze net. Ah, oké. Okay. Lotte Spijkerman... Dus let nee, het op, gaat niet over zomaar de, een pitbull. Nee, het gaat over de match tussen de mensen ja. en de hond. Dus in die zin maakt het uit... Het wat, matcht niet, wat, je matcht niet met iedere hond. Nee, en ik match met bijna geen enkele hond. Dus dat zou... <laughs> voor, voor, voor jou we, gewoon zo'n plushen. Ik zal niet minder ziek zijn. Heel groot kusje hond. of een robothond, dat schijnt ook te werken. Het is uh, waar, althans, het zorgt in ieder geval die kantoorhond... voor minder ziekteverzuim. En nog een tipje van de sluier over trending? Ja, ik ja, moet even de hond uh, rustig... Hond uitzetten. Ja, de hond even rustig krijgen. Krijgen. Nee, je bent te laat, hoor. laat. Oh, nou, dan ja. hou we het eventjes voor. Oké, okay. tot zo. Tot zo. Thuis bij Avrotros en Theo Radio 1. Elke ochtend van half tien tot half twaalf. Spraakmakers. Wat ik van hier ook ruimtes vind, het ziet er alles zo in en in treurig uit... die mensen die daar zo zichzelf staan te injecteren met iets. Een studio met bevlogen gasten. Ik ben zeer voor zorgvuldige politici, maar op een gegeven moment moet je gewoon doorpakken. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Ik denk dat de kwestie een lange adem is. De Vertrouwde Nieuwsquiz. Goed voorbereid? Ik heb alles gelezen wat ik kon lezen volgens mij. Het Mediaforum en Stand.nl. Ik wil ze graag horen, de argumenten voor en tegen. Spraakmakers, elke werkdag van half tien tot half tien.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 En verstuur uw aangifte voor 1 mei. Op belastingdienst.nl/slash aangifte. Nu te zien in Museum Belvedere, Herenveen-Oranjewoud. De Italiaanse grootmeester van het stilleven, Giorgio Morandi. Bestel uw kaart op museumbelvedere.nl.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 Wil je perfecte service? Ga dan naar Onivormijn. In 15 winkels en online. Top tent. Kijk op onivormijn.nl. Wauw, wat een heer. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/slash mythes. Zondag, de absolute kraker in de eredivisie. Pak PSV de schaal uitgerekend tegen de grote rivaal. En die zitten we tijd in! Prachtig! Of is Ajax de baas in Eindhoven? Ja! Abonneer je nu en kijk zondag naar P.S.V. Ajax. Fox Sports Eredivisie erbij voor de topper.